Want bij Fika mag eerst nog even in. Bayrami staat met rug nummer 11 klaar aan de zijkant. En, dat, uh, en ook Ola John, nou ja, hebben we allebei gelijk. Ja. Ola John gaat ook uh, invallen. Twee uh, uh, spitsen, uh, vleugelspitsen. Uh, dan zal in ieder geval Berghuis eruit gaan. Maar eerst uitkijken voor FZ Twente. Als uh, Nolito de bal heeft. Maar het is goed werk van Tim Cornelissen. Die wel ten koste van een hoekschop uh, deze aanval kan uh, stuiten. Ko Adriaanse zegt wacht nog maar even met die uh, wissels van Bayrami en van Ola John. Want ik wacht even af hoe het met deze hoekschop gaat uh, worden. Want Ola John en Bayrami zijn allebei, ik schat een meter of 1,20 meter, twintig. Dus echt uh, koppend uh, kun je ze niet gebruiken achterin. De hoekschop voor Benfica vanaf de linkerkant. Gaat de Pablo Amar zo doen? Ja, je moet sowieso niet wisselen, denk ik, in zo'n situatie. Nee. Want iedereen heeft zijn afspraken. En je moet uh, pas wisselen als je in balbezit bent. Nou, dat ben je niet, want Amar mag die corner gaan nemen vanaf uh, de linkerkant. Bal komt bij de eerste paal. Daar waar hij op daar En de 2-0 maakt. Nou, hoe eenvoudig kun je het hebben? De verdediger die voorafgaand aan deze wedstrijd nog gehuldigd werd... Voor zijn 300ste wedstrijd in dit rode shirt van Benfica. En deze Luciao maakt een definitief einde aan het duel. Aan, aan alle aspiraties die Twente dit seizoen had richting de Champions League. Want het is over en uit en het is niet eens onterecht. Want Benfica is gewoon de betere ploeg vanavond in Estadio da Luz. Ja, nou komen ze er nog wel aan die twee bij Rami en John. Maar het moet nu toch echt 3-3 worden. Wil Twente verder gaan. En dat zie je toch geen moment gebeuren. Ja, ze zijn hem kwijt. Ze zijn hem gewoon kwijt. Luciao begint op de penalty stip. Loopt naar de eerste paal. En vervolgens kijkt iedereen elkaar aan. Van ja, ik heb hem niet gezien. Heb jij hem gezien? Niemand heeft hem gezien. Alleen Michailov heeft die bal gezien. Die hij het net moest halen. Dat is gebeurd. Nou, er komen die wissels. Wie? Willem Jansen is eruit. Ja, en, en Berghuis. Uh, Berghuis. Ja. Die zijn er allebei uit. Bayrami erin. Ola John erin. Uh, zou ik eens een, een optimistische opmerking maken. Twente moest toch al twee doelpunten sowieso maken. Nu ook, maar dan om een uh, verlenging er eventueel ja. uit te slepen. Het lijkt me uh, een onmogelijke zaak. CO, uh, Adriaanse gokt echt alles of niets. Nu Ola John voor het eerste balbezit. bezit, probeert een uh, sprintduelletje te winnen. Wordt vastgehouden, moet daarvoor eigenlijk een vrije trap krijgen. Krijgt hij niet. Wel over de zijlijn inboard Benfica. Befica gaat gooien en gaat natuurlijk bij alles wat er nu moet gebeuren. Tijd winnen, dat gaat Maxi Pereira nu ook doen. Ter van zijn eigen strafstupgebied. Terwijl dat stadion maar weer eens rustig is gaan zitten. En wacht op misschien wel weer de derde goal van Benfica. Tindalli heeft balbezit voor FC Twente, stift de bal naar Douglas, maar die staat tussen drie man. En hoe kan je nou zo iemand aanspelen? Wat dat betreft gaat er ook nu van alles mis, hoor. Het snelle verplaatsen van Wietsel. daar is Aymar, gebied. nog wel twee man om hem heen. Nolito, Nolito in het strafstofgebied, terug naar Aymar. We bouwen er een zaal omheen en we hebben een zaalvoetbalgoal, wellicht als er nu door Gaitan gestoken wordt. Nou, Douglas werkt weg, Aymar vangt weer op, op gebied. waarheen? Naar Gaetan geplaatst tot in de handen van Michailov. Maar het feit dat ze gewoon op de rand ja. van het strafschotgebied... met drie, vier man de bal mogen aannemen. En weer tikken, één keer tikken, twee keer tikken, drie keer tikken. Op doel schieten. En nu ook weer een slapende Ola John. Die ziet dat Maxi Pereira langs komt lopen. En uh, balbezit dus voor uh, Gaetan, voor Benfica. Gaetan naar uh, Witzel. Witzel, balletje even terug naar uh, Garcia. Garcia, goed uh, gespeeld weer. Ja, het is wel een genot om naar te kijken, maar wat wat een verschil in klasse is het tussen Benfica en FC Twente 2-0. Is nog een schrille afspiegeling van het verschil. Want ook nu aan de linkerkant wordt er even gedold. Wordt Bayrami in de luren gelegd. En dan is het met heel veel moeite weer uitverdedigen. Meteen opvangen geblazen door Garcia. En Garcia met Bayrami in een duel. Bayrami wint dat. Dan moet Ruiz het volgende duel aangaan. Met, uh, ja, wie staat nog in de buurt? Emerson. Nou, Emerson gaat iets te ver door op Ruiz, dan is er in elk geval vrij trap nu voor uh, FC Twente te nemen. Maar iets meer dan een uh, uur spelen. 2-0. Dus Luciao in de 59e. En één minuut naar rust. Witzel met uh, de 1-0. zijn de mensen die uh, de goals dus maakten voor uh, Benfica. En Twente moet twee goals maken voor een verlenging en drie goals maken om deze wedstrijd te winnen. En heeft daar dus nog maar een half uurtje voor. Nou, Ola John is nog fris. Gaat in elk geval de strijd aan met Gaetan. Gaetan denkt Ikea nog van vorige week. Toen was je hartstikke gevaarlijk. Kleg je maar even neer. Vrij trap. Drie, vier meter over de middellijn te nemen door Brama. Meteen gespeeld naar Ola John. Ola John op uh, Maxi Pereira wordt uh, bal over de zijlijn gespeeld. Nee, door Gaetan is het. Uh, die zijn voeten tegenaan zetten in Worp. Voor FC Twente. Gedaan door Tien Daly. Die uh, speelt uh, Ruiz aan. Ruiz naar Brama. Brama naar Wiskor. nu alles en iedereen op Michail of na. Op de helft van Benfica. Terwijl er een prachtig. koor uh, Van het ene kant van het stadion naar de andere kant van het stadion gaat. Een prachtig hoor. Maar Ola John is in het strafschopgebied. Ola John gaat er langs. En Ola John scoort hij niet. Nee, jammer. Jammer, jammer. Hij stuit op keeper Arthur. Is er heel dichtbij hoor, Ola John. Maar zijn uh, wippertje. Gaat tegen de handen van keeper Arthur, de Braziliaanse keeper. Wel goed gedaan, maar helaas geen succes voor Ola John. En dus geen doelpunt voor FC Twente. Nee, als Nederlander vanavond in dit stadion moet je maar een beetje genieten van de kleine dingen. En dan vind ik Ola John in twee gevallen wat dat betreft goed. Het is een klein ding en hij doet dit leuk. Want uh, ook vorige week kwam van hij erin en maakte hij toch het verschil. Ik waardeer zijn onbevangenheid. Ook nu gewoon proberen om uh, met durf in dat zassumgebied te komen. Het is jammer dat hij het uh, wat dat betreft niet helemaal afmaakt. Maar hij is onbevangen. Het lijkt er vaak wel op dat als hij in, invalt en het wat stuk gespeeld is... dat hij succesvoller is dan dat hij in de basis staat. Nou, hij mag het nu laten zien als, als invaller aan die linkerkant dus. Als Michail of de bal maar weer eens uittrapt. Op het hoofd van Emerson belandt Vervolgens wordt hij naar voren geroeid door Nolito. En Cardoso ja, wil die bal met het hoofd meenemen, maar krijgt hem dan... Ja, op, op, op een verkeerde manier op zijn hoofd, waardoor hij hem terugkomt. Dat ziet er wat kolderiek uit, maar het mag allemaal. Met een 2-0 voorsprong voor Benfica. Ja, dat was ook uh, Hans Klok. Uh, uh, beste uh, Portugese uh, actie van uh, Hans Klok. Uh, Balbezit voor FC Twente. Daar is Brahma. Die speelt de bal naar Wisschorov. Wisschorov naar Cornelissen. Op de helft van uh, Benfica gaat de bal naar de rechterkant, naar Bayrami. Bayrami tussendoor naar Ruiz. Ruiz nu op het punt van strafschopgebied. Ruiz nog altijd. Ruiz geeft hem mee aan Bayrami. Maar haalt hij het? Nee, net niet. De bal ietsje te hard van Ruiz. Ook omdat Bayrami eerst een andere kant op ging. En toen eigenlijk zijn richting aanwijzer uit moest zetten om achter die bal aan te gaan. En dan is die bal net iets te hard om hem uh, bij, voor de achterlijn nog voor het doel te krijgen... Dat lukt niet. Arthur mag de bal naar voren gaan rammen. De doeltrap gaat hij nemen. En publiek, dat vermaakt zich opperbest. Want 64,5 minuten gespeeld. En de thuisboek staat met 2-0 voor. Benfica dus tegen Twente. En in de wetenschap dat er dus weer mooie ploegen gaan langskomen. Hier in dit Estadio da Luz de komende maanden. En dat Benfica zich dus weer mag verheugen op Champions League voetbal. De bal wordt door Wiskerhof in de diepte gespeeld. Aan de rechterkant, daar waar Barami wel is. Maar met geen mogelijkheid die bal kan bereiken. Garay met al zijn beperktheid kan uitverdedigen. Maar Twente dan weer kan opvangen. Ja, de jong, dan moet je wel wat balvaster zijn. Want nu kan Emerson die bal overnemen en naar voren transporteren. Waar de razendsnel. Nu geplaatst wordt op Wietzel. Die is weg bij Brama. Wietzel voor de 3-0. Ja, daar is hij. Nou is het over en uit. Ja, dat was het al. Maar dit geeft aan met hoeveel gemak dit Benfica speelt. En dat het een sluitmoordenaar is bij een 2-0 voorsprong. En wacht op het foutje van de tegenstander dat foutje komt. En dan wordt er in 2, 3 schijven gecombineerd. Razend snel. En snijdt men werkelijk als een heet mes door de boter. Door de verdediging van FC Twente dan achtervolgt Brama Wietzel nog wel eventjes. Maar hij is gewoon te laat op die paas van Cardoso. Wietzel gaat op de rand van het schafselgebied al schieten. En schiet de bal achter Michailov. 3-0 voor Benfica. Knappe goal hoor. Tjonge ja. jonge. Jongen, jongen, jongen, zoals hij dat afmaakt. Het is echt een... Uh, hij weet precies waar hij hem neerlegt. Binnenkant voet, buiten het bereik van uh, uh, Michailov. Tegen de binnenkant van de paal. En dat is echt zo bedoeld. Zo simpel is ja. het. Hij weet dat het moet. De paas is precies op het juiste moment. Een prachtige paas. Witzel, de 22-jarige Belg. De aankoop van Standaar is... Uh, een grote meneer aan het worden hier. En uh, we hebben hier wel vaker een grote meneer gehad in België. Een keeper die uh, ja. hier uh, heel groot was. Preudon, de trainer van vorig jaar van FC 20. Goed. Uh, het is over en uit voor FC Twente. Dat mag duidelijk zijn. Uh, we kunnen uh, af en toe, want zo uh, voetballen oh, wow. we ook, genieten van het voetbal van Benfica. Balletje achter, de standbeen langs van Pablo Aymar. was echt nou en smullen. Uh, Twente is uh, even weg via Luc de Jong. We gaan alleen nog maar genieten van het voetbal. Of misschien nog van een uh, momentje Ola John of Bayrami. Nee, Bayrami niet, want wie is wat dat betreft nu ontketend. En loopt nog steeds op, uh, op elke bal. Wat een entree zeg. Voor die uh, Belg die in deze zomer is overgekomen. En nog niet echt een basisspeler is. Maar dat zijn trainer nu toch wel heel erg lastig maakt met dit fantastische voetbal. Boezem overigens van Chadli. Die uh, uh, er niet bij is. En dat had ik graag toch Twente met Chatli op tien uh, gezien. Met zijn kwaliteit. Met zijn schot van afstand. Maar goed, deze Chatli is er al geruime tijd niet bij. En zal er wel een tijdje ontbreken ook bij, uh, bij FC Twente. Dus gaat het met andere spelers. Tindalli bijvoorbeeld aan de linkerkant speelt naar Brahma. Omcirkelt werkelijk door drie, vier spelers van B4. Dat, dat doet eigenlijk. hij steeds, ja. Tindalli. En dan kun je geen kant op. Je kunt geen kant op. Nu Douglas ook. Oh, dat is een aardige bal op Janko. Maar staat daar niet de man met een vlag omhoog? Jawel. En dus gaat ook dit moment voor FC Twente niet door. We gaan uh, aftellen. Nog uh, 23 minuten mag de Twente zich Champions League deelnemer noemen. Maar dan wel voorronde deelnemer. En dan is het over en uit. Dan gaat het verder in de Europa League 3-0. Luciao en Tweeke Wietsel. Kijken wat we nog gaan krijgen van Benfica over Smuller gesproken. Die hebben gewoon nog Gavier Saviola op de bank zitten. De Argentijn. En dan had jij het over Madrid en Barcelona. Daar heeft hij allebei gespeeld. Ja. Uh, dat is een, uh, en Monaco natuurlijk een uh, grote meneer geweest daar. En op de bank bij Benfica zit ook nog altijd Nemanja Matić. Matić, bekende naam. Zult u denken, inderdaad, Servier. Vorig jaar nog Vitesse. Hij zit hier gewoon op de bank. Uh, ...overgenomen van Vitesse. Uh, hij kan hem misschien ook nog... ...ik zie hem beneden uh, aan het uh, warm lopen. Ja, hij zit vorige week ook nog heel eventjes in. Dus wie weet dat we hem nog even gaan zien. Vrij trap uh, voor Benfica, halverwege de helft van FC Twente. Ja, hij is uh, onderdeel van een uh, transfer van David Luiz naar Chelsea. Toen mocht automatisch hierheen, wel aan deze zomer pas. Hij is dus uh, inderdaad in de rangorde, wat minder ver dan Witsel. Nou, Ruiz laat het zien dat je ook in grote wedstrijden je mannetje kan staan. Kan die vandaag niet. Hij leidt balverlies op het middenveld. En dan gaat het uh, tiki-taki van Benfica uh, weer verder met uh, Garcia. Het kan naar een Lolito. Wel, Garcia denkt, weet je, ik probeer het eens geplaatst. Nou, hij plaatst hem over de goal van uh, Michailov. Gaat nog even een duimpje omhoog naar de meegekomen Garai. Ja, die bij een 3-0 voorsprong ook wel denkt. Ik maak niet zo heel vaak een goal. Laat ik het ook eens op Europees niveau proberen. Wordt overgeslagen. Uh, ja, Garcia deed het zelf. Michailov neemt de doeltrap. Cornelissen en bij Rami krijgt even een tikkie, zeg, van Emerson. Maar het mag door. Nee, Dit is vrij Het is wel grappig om te zien. Daar staan ze met 3-0 voor bij Fika. En de trainer, de Portugees, Jorge Jesus Die staat zich druk te maken over het feit dat... Uh, uh, Garcia die bal van afstand schoot. Terwijl hij hem af had moeten geven aan de linkerkant. Echt, dan denk ik, man, denk aan je hart. Je staat met 3-0 voor. Je verder in de Champions League. Je verdient voor je club heel veel geld. En zelf waarschijnlijk ook. Uh, je bent er gewoon. Maar goed, Ola John mag gooien. Uh, uh, Jesus staat nog aan de zijkant. En daar staat ook met rug nummer 8 Bruno César. Die gaat zo dadelijk invallen. Een middenvelder, een Braziliaan. Uh, zal zo dadelijk de eerste wissel worden bij Benfica. Het nog, duurt nog even, want uh, nu is het aan uh, Jesus om uh, te wachten. Omdat Twente nog een vrije trap mag nemen. Dat gaat zo gebeuren via Ola John of Dwight Tindalli vanaf de linkerkant. Een nou ja, van de twee gaat het doen. Het publiek nog maar eens eventjes uh, gaat staan. En er nu een weef. Ik hoor wat weefgeluiden, maar er gaat nog geen weef door het stadion. Ik vind men hier blijkbaar iets te kinderachtig. Ola John slingert die bal voor. Maar uh, ja, dan gaat hij wel die weef. Ja, dan gaat hij toch beginnen. Nou, uh, die, die, die, die vrije trap is overigens ook in schoonheid gestorven. Want die is heel makkelijk uit te verdedigen door uh, Benfica. Ik hoor het geluid wel, maar ik zag de weef niet. Maar nu zie ik hem toch echt in volle glorie voorbij komen. Ja, mooie weef. Mexican wave. Uh, maar 20 uh, in Navel met Barami. Barami in strafschopgebied. Barami nog altijd. Barami speelt de bal te ver voor zich uit. Maar daar kan Douglas. Uh... Nog iets leuks mee doen. Brengt de bal voor het doel. Kan Ola John de bal oppikken. Ola John heeft hem. En uh, probeert het heel mooi te doen. Doelpunt. Nee. Of wel. Nou, ik denk dat hij achter de lijn is. Maar hij wordt niet gegeven. Ik zeg dat hij erin zit. Ik weet het bijna zeker. Maar we hebben hier 26 scheidsrechters rond het veld staan. Want er staan er ook een paar van die jokers uh, naast het doel. En niemand heeft het gezien. Ondertussen Pablo Aymar aan de linkerkant weg voor Benfica. Pablo Aymar uh, is in het gebied, Legt hem even terug. Is het wit. Stel die de bal paast. En dan Olito die hem kwijtraakt. Maar Cardoso kan hem weer oppikken. Ik ben heel benieuwd naar de herhaling zo dadelijk. Van deze uh, actie voor het doel van Benfica. Waar onder andere Ruiz bij uh, betrokken was. Ruiz die nu balbezit heeft en hem uh, geeft aan Brama. Terugkrijgt Ruiz bal naar de rechterkant. Naar de jong. En dan uh, kan de aanval van Twente doorgaan. De jong komt van uh, rechts naar binnen. Paast dan naar Ruiz. In de as van het veld. Die moet verlengen. Die moet verlengen op Olajon. Nou, hij verliest de bal. Kan die naar de jong? Dan kan het alsnog naar Olajon. Aan de linkerkant. Die geeft een lage voorzet. Daar is Arthur en die heeft die bal te pakken. Ja, de grote vraag is, heeft Arthur hem net voor of achter de lijn? Ik zag Luc de Jong wel heel eventjes protesteren, maar ja, heel veel zin had het ook weer niet. We krijgen nu overigens een, uh, een, uh, een verkeerde herhaling. Nu krijgen we de goede herhaling, terwijl uh, Gardoso nee, hij heeft, nee, hem hij heeft hem voor de lijn. Dus uh, het is te duidelijk, de scheidsrechter heeft gelijk uh, in dit geval dan. Nou, dan uh, neem ik mijn woorden over die uh, zes jokers die langs de kant staan uh, uh, bij deze even terug. Maar ze staan er toch voor Joker. Je uh, bedoelt uh, de buitengewoon goed functionerende arbitrage. Ja. Ja. Ja. Goed. <lacht> Luc de Jong is uh, de bal aan het verliezen. Nee, sterker nog, die verliest. en Pablo Amar neemt weer over. Dan komt Benfica weer neus naar de goal. Neus richting de goal van FC Twente. Cardoso, Nolito. Ze zijn allemaal mee. Wietzel is er. Garcia is er. Die staat in de middencirkel. En er is altijd wel een bewegende, een vrije man te vinden. De bal gaat in een hoog tempo rond. Hoewel nu even niet. Wietzel draait zich gewoon. Balletje naar Gaetan. Gaetan draait even terug naar Garcia. Ja, Benfica speelt gewoon op balbezit. Ik denk, nou ja, ze gaan nog even proberen om te versnellen. En met drie, vier schijven toch proberen aan de andere kant te komen. Nou ja, dat lukt dus niet. Wietzel, Wietzel, altijd de vrije man. En die van Twente staan naar te kijken. Oh, daar gaat Aymar. Maar Aymar is dan Ja, en we gaan de wissels krijgen. Uh, wissels, inderdaad, bij Benfica. Want Bruno César gaat komen. En ook uh, Nemanja Matic krijgt de laatste instructies... Aan de zijkant met het rug nummer 21. Ook hij gaat zo dadelijk komen. Uh, eruit gaat Kai uh, Tijn. De uh, Argentijn. De rechtsbuiten die uh, het goed heeft gedaan. hoor Die uh, was uh, uh, maar iedereen van uh, Benfica Speelt toch wel een redelijk goede wedstrijd. Uh, er in komt uh, nummer 8. De man met het uh, bord heeft nummer 9 staan Of er zijn wat rode lampjes kapot. Nee, Nolito gaat eruit nu. voor Matic. Oh, nu gaat Nolito eruit. ja Nolito gaat eruit en Matits komt erin. We hebben dus uh, nummer 9, Nolito eruit, Gaetan eruit en erin komen nummer 8, Bruno Cesar en 29, Nemanja Matic. Ja, begrijp het even niet, uh, Nolito. Die denkt, ja, ik, ik gewisseld, ja. dat kan me toch niet voorstellen. Uh, Overigens uh, grappig, Nolito scoorde tot nu toe elke officiële wedstrijd voor uh, bij FICA. maar vandaag even niet. Misschien is dat wel even zijn irritatie, dat hij bezig was om een uh, oud-record van een man uit de jaren 50. misschien wat even naar. De, en dat lukt nu dus niet, Zou misschien Eusebio geweest zijn. Gaat nu in elk geval niet door. Daar is FC Twente met Ruiz, Ruiz met een voorzet vanaf de linkerkant. Wie is daar? Daar is Emerson. Hij trapt de bal uit zijn eigen strafschopgebied en gaat over de zijlijn. Twente gooit aan de rechterkant. Doet dat via Bayrami. Die heeft gegooid naar Cornelissen. Cornelissen naar Brama. Brama opgejaagd door Aymar. En dan een overtreding gemaakt op Cornelissen. Vrije trap snel genomen. Bayrami aan de rechterkant. Met het linkerbeen brengt de bal richting tweede paal. Maar Arthur heeft weinig problemen daarmee. Probeert meteen Cardoso te vinden. En die mag alles aannemen. En blind beet men elkaar te vinden. Want meteen is daar het gevaar. Het eerste gevaar met César. Maar César is nog niet echt warm. Die uh, raakt de bal kwijt aan onder andere Tim Cornelissen. Ja en uh, wat dat betreft hoeft bij Fika zich uh, ook niet meer heel erg druk te maken. Over het feit of de Adelaar nou wel of niet landt op uh, het, het clubmebleem. Vandaar waar je denkt, het zal een psychologische klap zijn... dat hij Adelaar de neemt... in plaats van dat hij in de spotlights blijft staan. Wint Wevika toch gewoon met 3-0... ondanks dat mislukte vogelavontuur. Wat dat betreft is die mythe ook wel niet gedaan. Maar het is, uh, ja, wat ik overigens, vogelliefhebber als ik ben, wel heel aardig vind, is dat dit beest een groot onderdeel uitmaakt van de marketingstrategie van Benfica. En er dus twee vogels zijn, waarvan één dus met enige regelmaat door het land reist om dit deel te nemen aan uh, promotionele activiteiten. Goed, terug weer naar het voetbal, want Ruiz draait weg. Nee, draait helemaal niet weg, want Garcia snijdt op de die. Uh, had even de bal, wordt uh, getorpedeerd. En meteen krijgt hij een hand van Maxi Pereira. Want die is als de dood dat hij een gele kaart krijgt. <laughs> en dan geeft de scheidsrechter... Ah, mooi moment. Scheidsrechter die uh, geeft toch de gele kaart. Op het moment dat hij dat ding uit zijn zak trekt... Uh, en, en omhoog wil steken... zit daar een hoofd tussen van Gavi uh, Garcia. <laughs> die krijgt een tik in het gezicht van de scheidsrechter de brug. Geeft meteen de gele kaart aan de scheidsrechter. Uh, nee, zover ging het niet. Maar wel de gele kaart voor Maxi Pereira. En uh, Cardoso... Uh, Garcia heeft even aan de neus gevoeld. Het gaat allemaal weer. Uh, de derde wissel is daar. Brama eruit en erin. Danny Lanzaat. De derde wissel van fc Twente. Brama krijgt rust. Uh, en Lanzaat moet het verder maar volmaken. Een kwartiertje nog bij een 3-0 achterstand. Je hebt, uh, overigens wel die kaart voor uh, Maxi Rodriguez. Dat, uh, of voor uh, Maxi Pereira. Niet, Maxi Pereira dat hij de volgende wedstrijd geschorst is. Want de kaarten worden weliswaar kwijtgescholden, maar de schorsingen niet. Dus de eerste wedstrijd van Befica moet hij dan toch aan zijn neus voorbij laten gaan. Dat is dom natuurlijk om toch een gele kaart te pakken met een 3-0 voorsprong. Ja goed, heel intelligent is hij dus blijkbaar niet. Um... We zien Wout Brama nog een flesje aantrekken. En dan toch met zijn eigen gedachten daar een beetje op die bank zitten. Van het is mooi geweest, maar uh, dit had echt niet kunnen lukken deze avond. En dat is toch wel een beetje het gevoel dat overheerst. Als je kijkt naar deze wedstrijd die al 76 minuten bezig is. En dus een 3-0 voorsprong voor uh, Benfica dat er nog maar eens uitgaat. Met Cesar die invaller, met Cardoso. Dan kan er verplaatst worden naar Wietzel, want die willen hem wel hebben. Nou, die krijgt hem dan ook. Wietzel even terug naar Garcia. Een uh, mooie beweging van Matic. Uh, maar dan in tweede instantie raakt hij hem toch kwijt. Aan Bayrami. Bayrami even naar Cornelissen. Terug naar Michailov. Schade verder beperkt houden. Dat lijkt het de uh, devies van de Tukkers. Als uh, Tindalli de bal heeft. Kijken waar hij hem nu uh, naartoe speelt. Wie staat er in de dekking? Want daar is hij uh, vanavond heel sterk in. Ja, Ruiz wordt meteen door twee man omgeven. Uh, werd aangespeeld. En via. Dali gaat de bal dan naar Douglas. Douglas naar Ola John. John op de rand van uh, het veld. Uh, bal niet over de zijlijn. Wilde de trainer van Benfica wel dat dat zo was. Lanzaat zijn eerste bal bezit. Dalli geeft hem terug. Uh, een ziekenhuis no-bal aan Lanzaat die hem ook kwijtraakt. En dan kan Bietsel overnemen voor Benfica. Gaat nu de middellijn over. Vindt uh, in de as van het veld Matis. Matis wat uh, naar rechts. Daar staat César. Nog verder naar links bedoel ik. Daar is Emerson. Emerson is mee opgekomen. Cesar duikt dan aan de linkerkant het gat in. Kan uh, rustig de tijd nemen... voor. Voor een voorzet. Doet dat richting Cardoso aannemen? Nou, kan hij nu schieten? Met wisscholven in zijn rug. Gras op het gebied. Nee, dan is het zelfs voor de Paraguayan te druk. En lukt het niet. Maar uh, wordt de bal uiteindelijk weer zomaar in de voeten van Garcia geschoven? Aimar gaat dan nog schieten. Oh, dat is een hele aardige poeier. Van uh, Aimar. Waar uh, Michailoff de nodige moeite mee heeft. Maar hij duwt hem wel over zijn goal. En uh, beperkt daarmee toch de schade. 3-0. Ja, 4-0. Het is een groot verschil. Toch een beetje hè, in, in optisch. Uh, nou, voelsmatig, gevoelsmatig, dat woord zocht ik in, inderdaad. Dankjewel. 4-0, uh, ja, dat, dat, dat klinkt wat dramatischer. Michailov houdt het dus beperkt en zet Jan nu ook nog maar eens neer. Komt de corner aan vanaf de linkerkant. Vooralsnog hoor, bij ik erbij, 3-0. Daar komt die corner vanaf de linkerkant en die komt terecht. Onder andere bij Cardoso. Cardoso op de rand van het strafschopgebied mag veel doen. Maar niet genoeg in zijn ogen. Meteen weer balverlies. Emerson naar Garcia. Garcia naar de linkerkant, naar César. Cesar naar Emerson. In het strafschopgebied er wordt gewoon lustig gecombineerd door Benfica. En dan is het uiteindelijk via Bayrami dat de bal over de achterlijn gaat. En Emerson die zweeft het publiek, of dat nog nodig is, uh, nog even extra op. De hoekschop is er weer voor Benfica aan de linkerkant. en. En daar gaat zich voor melden Pablo Aimar. Dan gaat iedereen weer een positie kiezen in het strafsopgebied voor Michailov. Die ziet er iedereen zo'n beetje rond de penaltystip opgesteld staat. En dan gaat er beweging volgen, let op Luis Jouw. Die heeft dat al eens eerder gedaan op deze manier. Nou, daar staat nog altijd Aymar te wachten. Maar de scheidsrechter moet eerst nog wat mensen corrigeren en toespreken. Waaronder Cardoso, die eventjes een roppertje aan het vechten was met Peter Wischoff. Dan komt die corner, komt richting de goal. Daar komt Michailov en heeft hem te pakken. Ja, heel veel druk wordt er ook niet op hem gezet door Cardoso. Die het verder ook wel gelooft. Michailov heeft de bal in handen. En gooit hem als een, als een ingooi, als het ware, naar Tindalli. Halverwege zijn eigen helft aan de linkerkant. Ja, Tindalli speelt er boven de zijlijn. Dalli speelt een hele, hele zwakke wedstrijd. Speelt de bal over de zijlijn en dus mag Benfica uh, gaan gooien. Doet dat een uh, meter of twee over de middenlijn. Uh, ja, publiek, laat zich maar, maar eens horen. Wat hebben die mensen een lol, wat wil je? Nog steeds een graadje of 3-24 in Lissabon. Zijn, uh, de eigen ploeg met 3-0 voor. Zeker van de... Poelfase uh, poolfase van de Champions League. Dat is natuurlijk heerlijk om uh, te hebben. Uh, want FC Twente moet het gaan doen in de Europa League. Morgen de loting voor de Champions League. Vrijdag de loting voor de Europa League. Balbezit voor Peter Wissgroff bij een 3-0 achterstand. We hebben nog precies 10 minuten te gaan bij Benfica tegen FC Twente. Het balbezit voor uh, Luc de Jong op de helft van Benfica. Maar even naar de aanname krijgt hij weer te maken met uh, Axel Wietzel die de bal dan over de zijlijn schiet, mag Twente nog wel gaan, uh, gaan ingooien. Dat uh, gaat Tindalli doen, dreigt even richting Landstaat. Nou, uiteindelijk zegt Landstaat, ik wil hem eigenlijk best hebben. Want ik zie wel wat ruimte, maar die geeft de bal vervolgens ook weer heel beroerd. Zomaar in de voeten van Matić, Aymar. En dan kan via Cesar er weer aan een uitbraak gewerkt worden. Cesar gaat op avontuur en blijft wel erg lang in balbezit. Uiteindelijk halverwege de helft van Twente. Als hij van links naar rechts snijdt, wordt uh, de pas afgesneden door Landstaat. Maar daar is Benfica weer met de overname. Aymar, daar is Garcia, daar is Matić. Daar is César. En dan is het uh, schot uiteindelijk net naast. Nou, het is uh, Cardoso die zich wel ophield aan de linkerkant. Die schiet uiteindelijk net naast de bol van, uh, van Michailov. Ja, deze wedstrijd is, uh, en dat is een cliché, uh, en dat is een, een statement. Maar ondaan van alle spanning, het is uh, uitzitten. Dat zullen de mensen van Twente toch ook wel uh, denken. Je kunt natuurlijk hopen dat je nog een doelpuntje maakt. Maar uh, nog acht minuten, vier goals maken tegen dit Benfica. Nee, dat gaat uh, terecht niet lukken. Janko wint geen kopduel van Garcia. Twente mag wel gooien via Cornelis niets van gezien van uh, Mark Janko. Nee, maar nauwelijks gevonden. Nee, Dat je de man ook niet kwalijk nemen. Nee, nee, nee. Het, het, het, het, het systeem van uh, Co. Adriaanse met uh, twee echte middenvelders en eigenlijk vier aanvallers uh, met uh, twee uh, uh, spitsen met Duk de Jong en, en Janko en dan twee vleugelspitsen. Dat uh, ja, is, is leuk, is aanvallend. Maar is er absoluut niet uitgekomen in deze wedstrijd helaas. Uh, nu gaat is ook weer in de fout. En het lijkt wel alsof ze met zijn veertiende spelen tegen elf van FC Twente. En ze is uh, natuurlijk Benfica. Nu levert het niets op. Is het Bayrami die de bal heeft en even aangetikt wordt. Een vrije trap meekrijgt. Uh, aangetikt door Matic. En de vrije trap komt bij diezelfde Bayrami. Uh, die er leuk langs gaat bij twee mannen. Weer even vastgehouden wordt, maar in balbezit blijft. Bayrami, nog altijd. Emerson is uh, de volgende die uh, de bal af wil pakken. Ach, nou, hij blijft uh, knap overeind. Kan niet anders zeggen tegen drie, vier mensen van uh, Benfica. En dan gaat de bal terug naar Wiskerhof. Even druk zetten van Aymar en dan gaat het weer terug naar uh, Michailov. In de 83e minuut van deze wedstrijd. Ik zal eens vertellen, zijn het er eigenlijk wel uh, elf van uh, Benfica of zijn het recht 14? <laughs> nou, de bal gaat van uh, Michailov en ook op het hoofd van uh, naar Emerson. Dan uh, is Bayrami daar met de jong aan de rechterkant. Wel te hoogte van het strafstopgebied van Benfica. Maar de pijp is ook wel wat leeg bij SC Twente. Want de jong, die uh, toch over het algemeen een redelijke balbehandeling heeft. loopt de bal zo over de zijlijn. Cardoso gaat het applaus in ontvangst nemen. Een staande ovatie, werkelijk. Van uh, dit stadion krijgt hij de spits uit Paraguay. De boomlange spits. En hij wordt nog even vervangen door, uh, ja, door Saviola. Normaal gesproken naast Cardoso. Nu is er maar één spits geweest vanavond. En mag Saviola. De wedstrijd volmaakt Ja, het is wat, hè? Vooral even Saviola ja. later inbrengen. Cardozo eruit. Ach, mag wat kosten allemaal. Uh, Saviola, uh, mooie voetballer. Altijd al geweest. Uh, Ex-Madrid, ex-Barcelona, ex-Monaco. En nu dus bij uh, Benfica zijn centjes uh, verdienend. Uh, ja, wat kunnen we nog zeggen? Dat uh, Twente balbezit heeft aan de rechterkant van het veld. En dan gaat Pablo Aymar storen. Uh, gaat de bal wel over de zijlijn. En je mag Twente weer gaan gooien. Kijk naar het scorebord. Daar staat 3-0 met Louis Zou in de 59e minuut. En Bietzel twee maal in de 46e en 66e minuut. Oftewel 3-0. En nog zes minuten te gaan als de voorzet wordt gegeven. Maar niet aankomt bij FC Twente. En meteen heel snel uitgekomen wordt door Rafika. Maar nu zit Douglas ertussen. En kan Ola John aan de linkerkant de bal oppikken. John met een voorzet op het hoofd van Ruiz. En Ruiz, oh, ruiz scoort dan toch. Ja, dan maakt hij toch nog een doelpunt. Brian Ruiz, zoals hij dat ook deed in Enschede, alleen toen was het de 2-2 en dacht iedereen zo. Nu is het de 3-1 en denkt iedereen, dat is leuk voor Twente. Want ze zijn er toch hartstikke druk mee bezig geweest. Het is een mooie goal en het is niet voor niets dat de paas afkomstig was van Ola John. Die wat dat betreft lekker onbevangen, ik heb het al een paar keer gezegd, invalt. En toch ook deze paas aflevert. net als overigens vorige week. Hij ook de man was die de paas op Ruiz gaf. En Ruiz dus het doelpunt maakte tegen deze Portugezen. Nou, 3-1. Nieuwe tussenstand met nog een minuutje of vijf. Het wonder van Lissabon. Gaat het komen? Uh, ik denk het niet, maar balbezit is er voor Benfica. Nog twee te gaan voor FC Twente. Uh, moet wel heel snel zijn. Uh, terwijl collega Van der Geer de koptelefoon afzet om uh, beneden nog wat uh, gesprekjes uh, te gaan opnemen. Hopelijk wat uh, gezellige gesprekjes. Maar zoals het er nu voor staat, is dat uh, niet het geval. Balbezit voor. FC Twente via Wischoff Wissgrove naar Douglas Douglas bal doorgevend naar Lanzaat. Landzaad, Landzaad. Eh, probeert Bayrami te bereiken lukt niet, Douglas maakt zich heel boos dat die paas die over 4 meter niet lukt dat die niet lukt, eh, ik kan me dat voorstellen, terwijl Rubis op zijn hurken zit eh, misschien wel ergens last van heeft maar hij zal door moeten blijven spelen omdat de wissel zal geweest zijn eh, balbezit voor Bayrami die eh, ook heel redelijk invalt eh, hard werkt, maar de bal nu wel kwijtraakt en dan is het buitenspel goed gezien door de assistent scheidsrechter en een vrije trap dus voor FC Twente. En Michailov eh, schiet de bal weg. En Douglas maakt zich nu boos op Michailov. Heeft zich nu op iedereen boos gemaakt. Maar eh, ziet dat de bal dan genomen gaat worden. Uiteindelijk door Michailov naar Tindalli. Tindalli gaat lopen met de bal. Is niet slim. En dat blijkt ook wel, want raakt de bal meteen kwijt. Maar gelukkig is de eh, voortzetting van Maxi Pereira niet goed. En kan Twente in Aval gaan via Ruiz in het wordt ...wordt goed afgeschermd door de verdediger, in dit geval Garay, de Argentijn. En uh, maakt daarbij ook nog een overtreding, Ruiz. Dus een vrije trap voor Benfica. Nee, het zit er gewoon op. Nog 3,5 minuten gaan. 3-1 achter. De achterstand is draaglijk. Zeker als je ziet het uh, overwicht. Zowel in de eerste als in de tweede helft van Benfica. Dan is het draaglijk te noemen. Maar uh, het is een, uh, een, toch een, een klap voor FC Twente. Men hoopte toch voor een klein uh, succesje te kunnen zorgen. Wat heet klein succesje? Een groot succes. Door uh, via een verrassend doelpunt toch nog. Verder te komen. Het is uh, niet gelukt. Dit Penfica is gewoon te sterk voor FC Twente. Of wordt het nog leuk aan de rechterkant. Met Luc de Jong die de bal voor het doel gaat geven. Richting Janko. Die uh, wacht een beetje. En dan kan de bal worden weggewerkt door Gadai. Gadai schiet de bal hard naar voren. Uh, in dit geval Maxi Pereira, die de bal hard naar voren schiet. Wordt uh, over de zijlijn gelopen door... Uh, Benfica inworp, snel genomen door Ruiz. Ruiz probeert langs twee, drie man te gaan. En doet dat ook, krijgt dan een vrije trap mee. Omdat hij bij het aangaan van die duels een uh, klein duwtje kreeg. En daarna de bal kwijtraakte. Scheidsrechter keek of uh, Ruiz in balbezit bleef. Dat was niet het geval. En dus een vrije trap. Ola John, de man van de voorzet op Ruiz, waar de 3-1 uit kwam. Staat achter de bal om deze vrije trap te gaan nemen. Halverwege de helft van Benfica. Komt wel richting de tweede paal. Maar Arthur is een uitstekende keeper. 30 jaar. Uh, spreekt vloeiend Italiaans, de Braziliaan. Omdat hij jaren bij Roma onder de lat heeft gestaan. En heeft de bal heel snel meegegeven aan Emerson. En die maakt heel veel meters. En dat in de 88ste minuut. Brengt de bal voor het doel. Weggekopt door Lanzaat. Opgevangen door Wisskerhoff. En Wisskerhoff speelt de bal dan uh, eventjes uh, terug naar Cornelissen Cornelissen Tindalli. En dan uh, moet Tindalli oppassen. Omdat hij uh, opgejaagd wordt uh, door Cesar Het speelt de bal uh, Tindalli naar Luc de Jong. Maar die wordt meteen weer opgevangen. Moet helemaal terug naar zijn eigen keeper, naar Michailov. Michailov geeft hem mee aan Cornelissen. Gaat nu over de middellijn aan de rechterkant van het veld. Speelt hem door naar Bayrami. 1-2 krijgt hem terug. Cornelissen probeert in de diepte Ruiz te bereiken. Maar Ruiz staat in de dekking. Kan de bal niet aannemen. En dus is het overnemen weer van Benfica. Benfica in de aanval. Via Witsel komt er nog een kerst op de taart voor uh, deze ploeg. Oh, aardige beweging van Witsel. Maar hij raakt hem wel kwijt. Wel achter bij langs. Want men wil het publiek toch wel iets laten zien. Het publiek dat wat stil is geworden. Na die goal van uh, Brian Ruiz. Uh, ja, men vond dat eigenlijk uh, te veel van het goede voor FC Twente. Als Ruiz weer in de aanval gaat. Maar de bal even te ver voor zich uit laat rollen. En Louis Jao... De maker van het tweede doelpunt van Benfica de bal uh, uh, via Rui's naar voren kon uh, werken. Gaat de bal over de zijlijn. Het laatst geraakt door Team En dan uh heeft die coach, die is echt niet goed bij zijn hoofd hoor. Die heeft die bal in handen genomen. En staat te schreeuwen, uh, Georges Zéjus, uh, aan de zijkant. En heeft die bal weggegooid, moet er een andere bal komen. Die is er nu, de bal die ingegooid wordt naar, uh, wie is dat invaller? Saviola. Saviola naar Witzel Witzel bal even terug naar Maxi Padera. Geeft hem met een mooi boogje terug aan Witzel Witzel maakt de overtreding op uh, Dwight Tindalli. Omdat de bal eventjes van zijn voet af uh, sprong bij de Tweevoudig doelpunt te maken vanavond. Axel Wietsel is het stil geworden. Wacht men op het laatste uh, fluitsignaal van scheidsriter Broeg uit Duitsland. Die weinig moeite heeft gehad. Het kon volstaan met twee gele kaarten. Eentje voor Maxi Pardera en een voor Douglas. En verder geen problemen heeft gekend. En die problemen heeft Benfica ook niet gekend in deze wedstrijd. Want eigenlijk vanaf de eerste minuut is Benfica de sterkere ploeg geweest. Twee minuten extra tijd gaan we nog krijgen bij een 3-1 voorsprong voor Benfica. 0-0 bij rust. Toen hadden ze nog hoop in Enschede en omgeving. En misschien wel in heel Nederland dat er via een geluksdoelpunt in uh, laten we zeggen de 91ste minuut nog een 1-0 kon worden gemaakt. Maar die hoop werd snel de grond ingeboord naar rust. Door Axel Witzel. in de 46ste minuut. In de 66, uh, 59ste minuut was het uh, Louis Zouw die 2-0 scoorde. 3-0 door weer Witzel. En dan uh, toch nog een uh, klein leuk momentje voor Ruiz. Voor zover je erover mag spreken bij een 3-1-nederlaag. Met het doelpunt uit de voorzet van Ola John. Die nu bij een vrije trap van Douglas er niet bij kan. Bal over de zijlijn. Publiek geval een uh, ovatie weg aan de ploeg. En dat zal nog veel groter worden die ovatie. Als zo dadelijk het eindsignaal klinkt van scheidsrechter de Bal Balbezit voor Benfica. Net over het hoofd van Wietzel is de bal opzij gegeven. En opgepikt door Landers. Uit Landzaad naar Cornelissen. Cornelissen diepe bal richting de Jong. De Jong gaat de lucht in. Maar wordt keihard uh, uh, verslagen in de lucht. Door de fysiek veel sterkere aanvoerder Louis Jouw. Maar uh, ondertussen toch weer balbezit voor Ruiz. Ruiz naar Tindalli. Tindalli een metertje over de middenlijn. Uh, probeert uh, iets, uh, iemand te vinden. Vindt uh, achter zich Danny Lanzaat. Lanzaat bal naar voren naar Ruijs. Kaatsen met Ruijs. Krijgt hem terug Lanzaat. Kan de bal naar de uh, rechterkant? Nee, hij doet het naar de Jong. De Jong langs twee man. De Jong brengt de bal bij Ruiz. Ruiz bal naar buiten naar Ola John. Ola John, aardige beweging in het strafschapgebied. Bal richting tweede paal. Net iets te hard en te hoog voor Janko. Bal over de achterlijn. En dan denk ik dat de scheidsrechter gaat afluiten. En gaat Benfica door in de Champions League. De mooie potten in voor vrijdag. Om te kijken wie de tegenstanders worden in de pools. Uh, van uh, de Champions League. En de Europa League, dat is uh, morgen. En de loting voor de Europa League is aanstaande vrijdag. En daar zal FC Twente de tegenstanders gaan treffen. Nog één keer gaat Arthur de Braziliaanse keeper van Benfica de bal naar voren brengen. Doet dat richting Witzel. De man van de wedstrijd met zijn twee doelpunten. Die komt de bal over de zijlijn. Mag Twente nog een keer gaan gooien. Maar zou ik zeggen, Brug slu uh, sluit maar af deze wedstrijd. Het heeft allemaal weinig nut. Uh, de de nacht zal lang zijn in Portugal, in uh, Lissabon, voor de, de mensen die hier zo genoten hebben van Benfica. En dat zijn er heel wat geweest, zo'n 45.000, minstens de 200 meegereisde Twente-supporters. Nog één keer een vrije trap voor Benfica. Arthur in zijn maagdelijk wit gaat de bal nog één keer naar voren brengen. Witte handschoenen, wit shirt, witte broek, witte kousen, witte schoenen en een uh, bruin hoofd met zwart haar. Gaat nu de bal naar voren trappen voor de laatste keer. Want Brug gaat nu afluiten. Het is over en uit voor Twente in de Champions League dit seizoen. Men heeft er hard voor geknopt. Vorige week 2-2 in de thuiswedstrijd. Toen zat het er al aan te komen. En nu een kansloze 3-1-nederlaag tegen Benfica. Benfica door in de Champions League. FC Twente door in de Europa League. En het publiek gaat hard op weg richting een zeer smakelijke versnapering.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 Bijna zeven minuten over half elf, dit is Freddy van De goudprijs is vandaag met bijna 6% gedaald. Dat is de sterkste daling in ruim drie jaar. De prijs voor een troy ounce is nu zo'n 1750 dollar. Dat betekent dat voor een gram goud 56 dollar moet worden betaald. De daling van vandaag kwam door onverwacht goede cijfers over orders in de VS. Door de positieve berichten krijgen investeerders meer vertrouwen in de wereldeconomie... en nemen ze hun winst op goud. De afgelopen maanden brak de goudprijs record na record. Omdat beleggers goud zien als een veilige investering in onzekere tijden. In Libië zijn vanochtend vier Italiaanse journalisten ontvoerd. Ze werden volgens het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken onderweg naar Tripoli. In de buurt van Zawiya gevangen genomen door aanhangers van Gaddafi. Hun chauffeur is doodgeschoten. De journalisten werken voor grote Italiaanse kranten. In een telefoongesprek zeiden ze dat ze het naar omstandigheden goed maken.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 Het is nu bijna overal droog, het klaart verder op. Vannacht kan mist ontstaan. Morgenochtend, als de mist is opgelost, eerst zon. Smiddags vooral in het oosten weer kans op regen en onweer. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Ontdek de vleermuizen Tijdens de Nacht van de Vleermuis op 26 en 27 augustus. Ga ook mee op excursie. Kijk op zoogdiervereniging.nl.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 NOS langs de lijn nog tot 11 uur. FC Twente heeft er dus niet gered. Geen Twente in de Champions League. Ajax zal met gemengde gevoelens hebben gekeken. Geen mm, twee Nederlandse uh, clubs dus. Maar wel wat meer geld voor Ajax. Want zo is de verdeling nu eenmaal. Morgen wordt er geloods. Uh, morgen wordt er ook gespeeld in de Europa League. Een treetje lager, waar FC Twente dus tot veroordeeld is. We beginnen nu met uh, AZ. Zometeen PSV. Morgen probeert AZ dus Europees voetbal uh, te bereiken. Als het in eigen huis een 2-1 achterstand tegen Alessunst FK goed maakt. Dan mag AZ meedoen aan die groepsfase van de Europa League. Rob blikt vooruit met de coach van AZ. De voetbalwereld kijkt naar AZ, Gert-Jan van Beekert is thuis... en dan komt er een Noorse ploeg Alessunst. Dan heb je uit van verloren, maar iedereen zegt dat AZ gaat lachen door. Nou, uh, als we doorgaan gaan we inderdaad lachen door. Maar uh, zover is het nog niet... En, uh... Het is niet zo dat ik uh, uh, ongerust ben of zo, maar je moet, uh, moet wel respect hebben voor de tegenstander en uh, we moeten het altijd zelf nog wel even doen. En, uh, het is wel zo dat ik vind dat we in de, in de, in de, in de eerste wedstrijd al, al wat hebben laten liggen om een betere uitgangspositie te creëren, maar afijn, dat hebben we ons zelf, over onszelf afgeroepen. Dat betekent dus dat we aan ons stand verplicht zijn om dat uh, in deze wedstrijd recht te trekken en uh, daar heb ik uh, vertrouwen in. Er is dan wel wat gebeurd hè, na de nederlaag in Noorwegen. Je spelers zijn dan om de tafel zitten. jullie hebben allemaal met elkaar gesproken. Want ja, het was de zoveelste keer en het heeft uh, iedereen wel aan het denken gezet. Nou, dan moet ik sowieso wel zeggen dat, uh, dat ik wel een ploeg heb die over dingen nadenkt. Want zo coach ik ook, daar vraag ik ook om. Maar uh, het is nu ook zo dat, uh, zeker als spelers op een gegeven moment gaan roepen in de pers... dat het uh, in het hoofd zit uh, bij Europees voetbal... Dan wil ik wel graag weten wat er in het hoofd zit. Hè? Want ik kan dus wel coachen op gedrag, want dat is wat ik zie. Maar ik zie niet wat er in het hoofd zit. Hè? Dat, dat moeten ze mij vertellen. Nou ja, daarvoor hebben we bij elkaar gezeten. En uh, dat doen we wel meer en vaker. Maar nu echt met een, uh, met, een, uh, met een bepaalde bedoeling. Weet je nu wat het is? Want het is niet, het staat, het is niet een incident wat er in Noorwegen is gebeurd. Het is een lange reeks op internationaal gebied. Het, uh, al vier jaren is het zo. Weet je nu waar het aan schort? Is het echt een mentale kwestie? Uh, nou, we hebben dus, uh, ik heb dus aan de spelers gevraagd: van, uh, uh, waren zij technisch beter? Nee. Waren zij tactisch verder als ons? Nee. Uh, waren zij fysiek beter? Vonden ze ook niet. Uh, en dus, dus dan is het inderdaad iets mentaals. En, en dat is altijd, altijd wel heel moeilijk omdat je met 20 individuen te maken hebt, want je bent met 20 man op stap. En, uh, en iedereen bleef dat toch anders. Hè? En daarom gaat het er ook om dat je met elkaar op een gegeven moment... Uh, de wedstrijd goed analyseert, goed uh, nabespreekt. En, uh, en, uh, en dat iedereen aangeeft wat hem nou uh, um, in zo'n wedstrijd overkomt. Hè? Uh, waardoor is hij afgeleid? En waardoor kan hij niet brengen wat hij moet brengen? En waardoor speelt hij onder zijn niveau? Nou, Dat zal voor Simon Polsen uh, anders zijn als voor Niklas uh, Moisander. En voor Moisander weer anders als, uh, als voor Roy Berends. Het is geen geheim wat je opstelling betreft. Je begint met het 11e waarmee je bij de tweede helft tegen NEC begon. Dus Roy Behrens maakt zijn Europese debuut en Altidore is je spits. En ja, daar heb je weinig aan toe te voegen denk ik. Nee, de, de, de, de, we zijn goed van start gegaan in, in die tweede helft. En uh, als je ook kijkt, die uitleg heb ik ook mijn speels gegeven. Met name Charlie, want die is kind van de rekening Charlie Benchoff. Charlie Banschel, want die is kind van de regeling geworden. Uh, Roy is wat handiger en behendiger in de kleine ruimte. En ik verwacht toch dat wij morgen uh, veel in de, in de kleine ruimte terechtkomen. Omdat we graag uh, willen winnen hier thuis. Om een ronde verder te komen. En dat betekent dat we de tegenstander, als ze zich al niet ingraven, dat we in ieder geval ze terugdringen. Nou ja, en dan is Roy net even wat behendiger als, uh, als, uh, als Charlie. gert Verbeek. Wat is dat? Zometeen dus PSV. We praten met Paul van Asch ook nog, dat is de hockeycoach. En we kijken wat er bij de andere Champions League wedstrijden allemaal is gebeurd. En ik kan nu al zeggen dat er een hoofdrol is voor Robin van Persie. Eerst Mika en relax. Mika and Relax. Het is iets voorbij. Kwart voor elf op Radio 1. Net hadden we het over AZ. Morgen kwart voor negen. Thuis tegen alles Live te horen op Radio 1. En eerder al om kwart voor zeven. Ook hier te horen op Radio 1. Want we hebben een extra uitzending vanaf uh, half zeven. Ook in verband met de loting van de Champions League. Uh, PSV tegen SV Reed beslist Beslissend natuurlijk ook voor kwalificatie voor de Europa League. Uit bij SV Ried werd het 0-0. En daarom zal er morgen in Eindhoven gewonnen moeten worden. Verdediger Marcel. Marcello raakte vorige week geblesseerd als een hamstring... en dus vroeg Bas Tichler aan coach Fred Rutte. Hoe is het met Marcello? Het is nou wel een vraagteken. Uh, we hebben hem klaar klaargestoomd voor morgen. Hij heeft meegetraind. Hij hij als ik zijn bewegingspatroon zie, ziet hij heel goed uit. Hij, hij oogt uh, vrij En uh, Zeker in de duels. Uh, dan dan lijkt het erop of dat hij uh, het wel zou kunnen gaan halen. Nu moet ik alleen even met de dokter... Afspreken van wat zijn ook nou de risico's? Kijk, dit is wel een belangrijke wedstrijd. Dus de risico's kunnen wel wat meer zijn dan als normaal. Als we ja, binnen een... grenzen heet dat dan, hè? Ja, uiteraard. Kijk, als we een competitiewedstrijd hadden gehad, dan had ik, uh, ja, dan denk ik wel, wel wat voorzichtiger geweest. Ja. Wat zijn je alternatieven, stel dat het niet lukt? Uh, nu is Boma ook van de training af gegaan, dus... Uh, uh, Directe namen: uh, Engela, Hutkerson, uh, uh, Verkoele. Ja, dat, die laatste is een jongen uit Jong PSV, die ja. zijn debuut maakte in Oostenrijk vorige week. Ja, nooit gedwongen, ja. En dan, uh, dan is de wedstrijd eigenlijk al min of meer een beetje gelopen. Hè. De, de, de, de kracht en het fysiek is er allemaal een beetje uit. En uh, dan is dat denk ik, iets heel moeilijks uh, voor een jongen. Maar hij heeft het naar behoor ingevuld. Wat is met Bouma aan de hand ineens dan? had nou, net op de training uh, We hebben wat, uh, wat standaard situaties uh, getraind. En, uh, ja, ik weet niet exact wat het is, maar hij ja, lag even op de grond... en dan heb ik het voorzorg maar ik zeg, ga maar naar binnen. Dat betekent dat je plotseling toch weer zorgen hebt, of niet? Want ze, voor het weten is Pieter ineens verkocht vanmiddag. Zorgen zijn we Heb je er helemaal op... geen verdedigers meer? Zorgen hebben we altijd... In ieder geval, we denken altijd na over, over hoe het team kan functioneren en niet kan functioneren. En morgen moeten we ervoor zorgen dat we, dat we namelijk een, een team op de, op de mat zetten dat de, dat de volgende ronde gaat bereiken. Hoe ga je het nou voorin doen? Want je hebt zondag gezien in Den Haag dat het eigenlijk met Toyfonen op 10 en met Lens dan even als, weer als spits, dat heeft hij natuurlijk wel vaker gedaan, maar dat dat toch prettiger liep dan in de wedstrijden daarvoor. Laat, laat je dat staan? Ja, de kans is wel groot dat we er laten staan. En dan kijk ik ook naar de tegenstander. Die hebben ook een paar middenvelders die, uh, die vrij, vrij graag in de diepte willen gaan lopen. Nou, dan als je daar dan ook een speler tegenover stelt die ook in de diepte wil gaan lopen... Ja, dan kan je daar winst uit gaan halen. En zo hebben we dat uiteindelijk ook gedaan ten opzichte van uh, Den Haag. Neemt niet weg... Kijk, het doet voorkomen, ik heb ook aan het gelezen, alsof dit in, uh, uit de hoge hoed komt. Wij hebben dit zeker al uh, een keer of drie hebben we dit al, uh, uitgeprobeerd in, uh, in de voorbereiding. In trainingen, heel veel, sit veel situaties in de 11-11. Dus voor de jongens is het absoluut niet nieuw. Um, Riet, PSV, ja, dat kan eigenlijk maar één kant op, toch? Het, kan toch? het mag toch op geen enkele manier een serieus probleem zijn morgen? Nee, dat vind ik namelijk ook. Ik ben het helemaal met je eens, dus wij moeten gewoon vrijdag in die koker zitten. Dat is het allerbelangrijkste. Zo is het. Fred Rutten was dat. U hoorde Rutten trouwens zeggen dat Wilfred Bauma de training met pijn moest verlaten. Later bleek dat er weinig aan de hand was. Bauma is fit genoeg om te spelen morgen. Dus in die speciale uitzending vanaf uh, half zeven hier op Radio 1. Daarin ook uitgebreid aandacht voor uh, de loting uh, van de Champions League... in Monaco. Dat is allemaal uh, morgenavond. Uh, we gaan eens even kijken wat er allemaal in de Champions League vanavond is gebeurd. Bij Fika Twente weet u alles van... Uh, 3-1 werd het voor Benfica, terwijl het in NGD 2-2 was. Mogen duidelijk zijn Benfica door, Twente dus niet. Rubin Kazan, eerder vandaag al uh, speelden thuis. 1-1 tegen Olympique Lyon. Lyon had de eerste wedstrijd met 3-1 gewonnen. En dus gaan de Fransen de bekende koker in. Victoria Plzen en Kopenhagen speelden tegen elkaar. Plezen uh, uit Tsjechië volgens mij, uit mijn hoofd. 2-1 uh, um, en dus uh, gaan zij door. 3-1 uh, was de eerste wedstrijd ook al voor Plezant. Dan Stoemgraads tegen Bate Borisov. 0-2. Eerst werd het 1-1. Bate Borisov dus door. En dan Arsenal. Dat had het moeilijk bij Udinese. Het kwam met 1-0 achter. En vervolgens 1-1 door een goal van Van Persie. Vervolgens miste Udinese nog een penalty. En kort daarna Wolcott voor 2-1 voor Arsenal. Ze hadden de thuiswedstrijd al met 1-0 gewonnen. En ook Arsenal dus door in de Champions League. Goed, dan naar het hockey nog even. Want eerder op deze avond hoorde u al... dat de Nederlandse, hockey, Nederlandse hockeyers zich geplaatst hebben... voor de halve finale van het EK. En voor de Olympische Spelen van volgend jaar. Laten we dat niet vergeten. En even later zag Oranje dat België... verrassend genoeg hetzelfde deed. De Belgen versloegen Spanje... en zullen nu de volgende tegenstander zijn van Oranje. De afloop sprak Gerrit de Groot... met de Nederlandse bondscoach Paul van As. We hebben net een geweldig feest op het veld meegemaakt. Paul van As, de bondscoach. Nederland heeft zich vandaag al... Geplaatst voor die halve finale en weet ja. nu ook de tegenstander. En dat is België. Ja, hartstikke leuk. Uh, goed gedaan. 3-2 overwinning. Ik vond er niets op afval, niets op af te dingen. De energie die zij de tweede helft erin gooide en het opportunisme ook. En dat, dat beloont uh, in, in een 3-2 overwinning is natuurlijk fantastisch. En uh, ik gun het de Belgen best wel. Spanje had het de Spanjaarden ook gegund hoor. Maar het is wel leuk dat er een nieuw land uh, in, de, in, de, in de Europese top erbij aan het komen is. Nou ja, nieuws. Ze hebben zich uh, vier jaar geleden ook geplaatst hè, voor de ja. Spelen. Ja, ze hebben het kunstje vier jaar geleden ook gedaan. Dus wat dat betreft weten ze wel hoe ze moeten omgaan met dit soort dingen. En uh, nee, ik vind het heel erg leuk. En ik uh, kijk uit naar de wedstrijd van uh, vrijdag. Wat, wat zijn de sterke punten van de Belgen? De, dat heb je... Zo langzamerhand wel geanalyseerd neem ik aan voor die halve finale vrijdag. Ja, ze zijn vrij sterk, toch in een 1 tegen 1 duel. Ze spelen niet echt offensief moet ik zeggen. Dus het is wel een beetje uh, uh, drie lijn en, en vier lijn erachter. Dus ze maken een sterke w uh, en ze vangen je op. Uh, dus dat is wat moeilijker. Dat is een beetje een brei. Het wordt even, als je daar, maar als je daar doorheen bent, dan heb je wel heel veel kansen, moet ik zeggen. Maar dat is wat ze doen. En, uh, maar ik vind met name, waar ze nu sterk zijn, individuele kwaliteiten. Dus de techniek is erg omhoog gegaan. Dus Opzichte van uh, jaren terug. En, uh, uh, nou, en, en, en bijkomend nu ook de fighting spirit. Uh, dat lijken ze wel een beetje op ons. En uh, ja, dat is, dat is fantastisch. En ik ben dus ook blij dat het beloond wordt. En fysiek sterk, hè? in vergelijking met Spanje, met name vanavond. Ja, ja, ja. Maar, maar weet je, uh, dus, maar dat is misschien ook een zwakte. Althans, ik hoop, Gerard, dat dat een zwakte wordt tegen ons. Uh, want wij kunnen eromheen, en wij kunnen er langs. En dan heb je niks aan al die kracht. Dus uh, dat gaan we zien, natuurlijk. Denk jij dat het een wedstrijd wordt, Nederland-België, waarbij strafcorners de doorslag zullen gaan geven? Je zegt ze verdedigen nogal strak achterin. Ja, nou, weet je wat. het probleem is, het, het enige, nee, dus weet ik niet of dat zo zou gebeuren. Maakt me ook niet uit als we maar winnen. Alleen de opgave die, die, waar ik nu ook nog even over moet nadenken is hoe kunnen we door een eerste linie heen komen. Want dat is wel, dat is wel, als je daar doorheen bent, dan zijn ze eigenlijk wel kwetsbaar hoor. Maar daar moet je wel doorheen zien te komen. Want ze, ze pakken de eerste twee linies eigenlijk heel compact. En daarmee vangen ze je de hele tijd op. Dus je ziet ook paasend komen, die Spanjaarden er ook niet goed doorheen. Ja, dan houdt het op natuurlijk. Paul van As was dat, onze bondscoach bij de hockeymannen. Aanstaande vrijdag dus België de tegenstander. Morgen de vrouwen in de halve finale. Ook te horen hier op Radio 1. De vrouwen spelen in die halve finale tegen Engeland. Goed, vlak voor het einde van deze uitzending nog even terug naar FC Twente. De feiten op een rijtje en een reactie van Danny Landstraat. Eerste feiten, Witzel 1-0, kort na rust. Uh, Louis Zou 2-0, 59e minuut. Witzel 3-0 in de 66e minuut. En toch weer Brian Ruiz, 6 minuten voortijd voor de 3-1. Het mocht niet baten, Twente uh, ligt eruit. Ik had u een reactie be uh, beloofd, die krijgt u ook van Danny Landstraat. Hij moest na afloop toegeven dat van alle aanvallende inspiraties van FC Twente... weinig terecht was gekomen. Nee, nee, jammer genoeg niet, nee. Uh, we wisten zeker wel dat we een kans maakten vandaag, maar... Ja, nu, uh, nu lijkt de score wel groot natuurlijk, maar... Ja, zonde, zonde. Dus uh, we gaan ons maar opmaken voor de Europa League. Wat was het gevoel bij rust? Want die, goal valt natuurlijk, die eerste goal valt net na rust. Met welk idee gingen jullie die kleedkamer uit? Nou, toch wel dat we wisten... Uh, in de rust wisten we wel dat we, dat we... Ja, toch even een schepje erbovenop moesten doen, uh, zodat we... Uh, ja, het spel meer naar ze toe kon trekken. En ook uh, tot meer aanvallen uh, wilde komen. Maar ja, net na rust scoren ze gelijk de 1-0. En dan uh, ja, komen we eigenlijk, niet meer, uh, ja, eigenlijk allemaal niet meer uh, in de wedstrijd. Tot slot, ben je eigenlijk een maatje te groot? Uh, ja, toch wel. Ja. Je wilde dat niet uh, graag uh, toegeven. Maar ja, zonde. Danny Lansaats tegen uh, Ronald van der Geer. Morgenochtend in het Radio 1 op deze zender. Meer reacties over het uh, verlies van FC Twente. Goed, dan nog even een bericht over de Nederlandse basketballers. Want die hebben de groepswinst in de EK-kwalificatie verspeeld aan Estland. De Oost-Europeanen bleken in Tallinn met uh, 78-60 te sterk. Nederland mocht nog wel met acht punten verschil verliezen van de Esten. Maar uh, dat bleek dus niet haalbaar. De mannen van de bondscoach Kedar begonnen uh, nog wel goed. Na rust 34-29 Dan de thuisploeg uh, echter afstand. En uh, bij Oranje, dat uitkomt trouwens in de B-divisie, was NBA-speler Dan Getserik. Opscoorder met 18 punten. Tot zover deze NOS uh, Langs de Lijn. <coughs> Zoals al eerder gememoreerd, morgenavond vanaf half zeven... heel veel sport op Radio 1 met uh, de loting om de Champions League. Halve finale hockey, kwart voor zeven PSV tegen SV Riet... en om kwart voor negen AZ tegen Alezoend. Natuurlijk ook aandacht voor het uh, WK judo... dat morgen ook gewoon doorgaat in uh, Parijs. Zometeen, na het internationaal van 11 uur, is er Max van Wezel met het oog op morgen. Daarin ongetwijfeld meer vanuit Libië. Contact met Thomas Ebrink in Tripoli. En um, verder natuurlijk vandaag in het nieuws en de krant van morgen. Dat allemaal na het internationaal van 11 uur. Wat mij betreft, tot morgenavond en nog een heel prettige avond. Dag.